De NASA heeft een nieuwe onbemande raket naar de maan gelanceerd. De maanzonde gaat onder meer de bijzonder eile atmosfeer van de maan onderzoeken. Wetenschappers hopen ook meer inzicht te krijgen in het opmerkelijke gedrag van maanstof... dat op bepaalde momenten hoog boven het maanoppervlak lijkt te zweven. Daarnaast test de NASA een nieuw lasercommunicatiesysteem... dat gebruikt kan worden bij toekomstige missies naar andere planeten in het zonnestelsel. Met behulp van lasers kunnen veel grotere hoeveelheden data worden verzonden dan met radiosignalen.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 Tot zo over de verkeer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 Ja. En dan is het. Dit weer. Kloten weer. Nou, niet te on, ontevreden zijn. En wat een ons en allemaal. We hebben de hele week toch best wel van genoten. Heb jij ook niet genoten van het weer? Ja, ik heb heerlijk gesurfd dus. Ik ben altijd blij. Hey, blijven. surf dude. Ik staat op met even een surfmuziekje in. En elke uh, ook weer vandaag. Nee, de bel ging niet en daar gaat ze! Jolande, hey kom eens van die fietsen. Nee, daar blijft ze op zitten. Ze rijdt zo het pand voorbij. Want ze is namelijk weer druk in de weer met de schilders. Ja, ze is er weer druk mee in de weer. Ja, we hebben ook helemaal geen berichten gehad vanavond van de afgelopen week. Van, dus is, oh, die is helemaal meegenomen hoor, momenteel. We, we, we zouden er straks even kunnen bellen. Laten we dat maar even doen. Ja. Ik wil eens even weten. Ja, ja ik moet misschien ook even lang zijn met de auto. Even kijken wat voor kleur hij is voor het huis. Ja, maar, maar misschien storen we er wel. Ja, dat zou nog kunnen. Ah, daar moet je ook een beetje mee uitkijken. We zitten nog even te kijken op het filmpje van uh, Zandvoort naar de Bolides die vorige week zaterdag de, de, het dorp doorreden. Wat een mooie wagen, hè Ja, is gaaf, hè? Ja. Het zijn echt van die hele oude historische dingen. Het is echt... Uh, ik vind het jammer dat ik het gemist heb. Ja. Het is echt van die hele oude dinky wagentjes Dat je denkt van... hè? Hebben ze die ook in een grote versie? Daar heb ik vroeger mee gespeeld. Precies. Ja, van die mannen ook, dat je van... Ja, het zijn ook een beetje alsof ze nog met hun speelgoedautootjes aan het spelen ja. zijn. En ook allemaal zo'n pet op. Dat is ook zo'n uh, zo padvinderspet, wilde ik bijna zeggen. Maar goed. Ja, de mooiste was wel die ene uh, grote wagen. Die uh, was het ook weer... Uh, ik heb het gelezen. Zo'n uh, Rolls-Royce zo. Nee, Bentley. Bentley, kapitlet. Uit uh, 1937. Het heeft ook heel veel bekende Nederlanders aangetrokken. Oud-minister Kees-Jan de Jager was aanwezig. Balken, was die er ook? Die is okay. ook gek van wagens, hè? Is het zo? Ja, die is gek van wagens, Balkender. Dus dat, dat wist je niet. Nee. Nee. Dat nou, zou het ook eens kunnen zeggen. R rijdt hij zelf dan wel? Ja, hij heeft ook geraced. Serieus? Ja, je valt van verbaasd. Van, van, van je stoel af gewoon. Met gangetje drie of zo? Ja, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Zuig, zuig. Hij heeft goede dingen gedaan, die balken. Uh, kom ik later op terug. Moet ik even nadenken wat er ook alweer was. Semisonic, dirt Eye Blind. Then I'm holding, smiling, she lives and she goes and she lives for me. Says she lives for me, a Who won't motivation. She comes out and she goes down to me. And I'll make it smile like a drug for you. Do ever what you want to do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that about you. And I speak to you like the costume another line like to go to with the curse coming like a freak show take Dan komen nu de, de, ah, de interessante plaatjes komen al tevoorschijn op, de, op het internet, op het scherm. Ik kijk, al, kijk altijd mee. Ik kijk altijd mee met uh, mijn collega's, zeg maar, wat ze zoal opzoeken op internet. Dan komen er af en toe die plaatjes voorbij. Ik doe dat nog niet. Dan ga ik mijn tekst helemaal gewoon kwijt. Dat moet je echt niet doen. Het is, uh, nou, een van de tweeling die uit de kleren is gegaan. Gelukkig was het gedeelte afgeplakt. Anders was ik echt helemaal meteen al uh, <laughs> uitgegaan. Uh, dit was Tur, Eye Blind. And Never Gonna Let You Go. Het derde oog is helemaal dicht ook, hè? ja. Dat moeten we, dat die, die, die visie, die, die, wat moeten we daar nou mee, hè? En ik heb toch wel heel veel respect voor Barack Obama... die natuurlijk toch zijn hand heeft uitgestoken. Dat was ook wel een mooi gebaar. Je zag hem daar aankomen lopen. Heel stuk moest hij lopen. Nou, Poetin en Poetin stonden daar zo van... nou, kom jij maar naar mij toe. Ja. Kom jij maar naar mij toe, we gaan eens even praten. Nou, weinig zin, Ze hadden ook echt op het nieuws... Gingen ze ook echt zo, hadden ze een stuk film van tussendoor. Ja. Dus niet tijdens de vergadering, maar gewoon dat ze met elkaar stonden te praten. Toen hadden ze er een verslaggever achter gezet. En die ging echt letterlijk vertellen wat er gebeurde. Ja, ja, ja. En, ja, en Merkel gaat zich er nu toch maar even mee moeien. Ja, hier, kijk, hier staat ze erbij. En uh, het was echt zo'n stukje. <laughs> Terwijl het, gaat, het is zo belangrijk dit. En Barack Obama, ik vind ook dat hij langzaam verandert ook. Hè. Hij praat ook rustiger. Hij heeft meer de tijd. In zijn, in zijn betoog. Meer pauzes. Dat je denkt, alles wat hij zegt heeft hij heel goed over nagedacht. En dan denk je van, ja, misschien heeft hij toch wel gelijk. Misschien moeten we daar toch wel een strijder trekken. Maar ja. hij zegt zelf, nee, niet een strijder trekken. En corrigerende tik uitdelen. Maar Putin houdt voetbalstuk. Die zegt van, nou, nee, dat is onzin. Het, het, het, het, het, het. Helemaal geen duidelijke bewijs dat Assad erachter zit. Nee, dat kan een heel andere groepering zijn. Tuurlijk was het wel, waren het wel giftoestanden. Uh, maar dat, de, de Assad, nee, was een hele goede vriend van mij. Daar kan ik heel goed mee handelen in wapens. Ja, er, er zijn geen, volgens hem geen bewijzen dat... Uh... Nee. Dat het regime dat heeft gedaan. Het zouden ook de tegenstanders van het regime kunnen zijn. Dus, ja, het is altijd, uh, het is een, lastige, het is een hele lastige discussie. Ja, het is een beetje weer zo'n déjà vu gevoel. In de jaren negentig of eind jaren tachtig. Dat we ook zo'n redelijk goed contact hadden met Rusland. Ja. Dat we dachten van, oh, gaat het die kant weer een beetje op? Maar ik denk wel een beetje, ze gaan ten strijde, maar ze weten niet waarom. Nee. En dat was ook met Irak. Ze gingen ten strijde, ze wisten niet waarom. Ze wisten niet wanneer ze daar weg moesten. Nee. Want daar was gewoon eigenlijk niet over nagedacht. Van wanneer is het nou klaar, wanneer gaan we daar weg? Dus ja, nu krijgen we een beetje een, een, een herhaling van, ja. naar mijn idee. Maar... En dan wil je bepaalde doelen je dan bombarderen. Maar het mooiste is natuurlijk zo als je gewoon Assad zo even met een helikopter... net zoals Brak of uh, Osama Bin Laden zo even weghaalt. Maar ja, dat gaat niet lukken natuurlijk. En trouwens, ja, maar... als zal je die ene man wegtrekken. Dat is, dat is niet echt de boos doen hoor, die Assad. Dat, dat zijn die, dat is de sukkel eigenlijk. Die wordt naar voren geduwd door mensen om me heen die eigenlijk de boel besturen. Ja, maar kunnen ze dan niet beter uitzoeken wie... Het welzijn. En dan daar gewoon zo'n precisieteam ja. op zetten. Maar pas geleden was het nog kijk helemaal... kijk ik te veel films. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Zo'n hitteam. team Twee snipers die dan ter plekke gaan. En die zeggen wel van: oké, okay, hij, hij is fout, zullen we die opruimen dan? Ja, zo'n zo army of two. Ja, maar als je al hoort, de mensen die daar leven, die zeggen: het ene moment van nou nee, ja, hij is allemaal fout. En dan komt er een ander: nee, hij is fout. Nou nee, ja, hij, hij is ook wel fout, maar nee, hij is wel fouter. Dan weet je toch ook niet meer wie je moet helpen dan? <lacht> Dit wordt toch ook ijzelijk moeilijk dan ook, gewoon. Nou, het is de rekte. In deze moeilijke wereld, we hebben het toch mooi voor elkaar hier in Nederland ook, hè. Nou worden we veroordeeld omdat we namelijk drie moslimmannen niet hebben toegelaten in de kamp. Waar gaat dit over dan ook? Drie, drie <middels> De eerste van Tobak leeft en nu alweer. Je moet maar zien in Ello, je hebt ongezet. We're going! My friend, she wants to be a suicide go I'll take her picture for the whole wide world. I've known her for a long time. You can say that I'm a fan. But I always thought that I would be her man.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 The end Dit, ja, leuk plaatje hoor. Bel en Sebastian. En Suicide Girl, what the fuck En daarvoor nog Little Girl uh, Van uh, namelijk de uh, Queen of the Motherfucking Stone Age, dames en heren. Ja heerlijke muziek op de zaterdagmorgen Want toen pas ik plaatjes achter elkaar Namelijk de Little Sister, ik heb het over Malala natuurlijk Is uh, toen destijds in haar hoofd geschoten door de Taliban Want ze was natuurlijk een beetje, uh, een beetje bij de hand aan het doen Echt als vrouw zijn ontzettend bij de hand aan het doen Terwijl ze echt 15 was geloof ik destijds Ze zei ze dat kinderen naar school moesten Nou dat was de Taliban er helemaal niet mee eens Dus pop pop, twee, uh, drie kogels in haar hoofd Heeft het overleefd Gaat ze nou, echt, vind ik echt een suicide girl... Gaat ze nou gewoon weer te strijden trekken? Om te zeggen dat alle kinderen gewoon wel naar school moeten. En uh, ze heeft een prijs gekregen gisteren. In ja. Den Haag. Ja, heel stoer dit. Echt. Ja, en sowieso is gewoon het hele verhaal... Ik snap wel dat ze ermee doorgaat. Juist, juist als ze een nu. soort aanval is ja. gepleegd. En die aanval heeft juist averechts gewerkt. Ja. Want nu krijgt ze meer aandacht. En nou ja, die prijs. En ze heeft 100.000 euro... Ja. En daar gaat geloof ik 50.000 euro... naar zelf en 50.000 euro naar... dat gaat, dat gaat ze goed, vast goed besteden. Ja, dat maar, gaat naar allemaal goede doelen. Maar is, als we, dan blijft ze nu in Nederland? of gaat weer Nee, terug? ze woont nu in Engeland. Ja, het, in Londen, geloof dat ik. Dat vind ik altijd wel weer... denk Ja, weet je, tenminste... alle goede mensen gaan dan ergens anders wonen. Weet ja. je, dat vind ik altijd wel weer... Natuurlijk, natuurlijk ga je eens vluchten. Dan ik zei, natuurlijk, je gaat ergens anders wonen. ik denk dan laat ik, dan laten we niet twee keer in mijn hoofd... Uh, mijn hoofd uh, Twee schieten, ik ben echt een beetje mag gek. Maar ja, je moet wel iemand voortouw nemen na, daar, weet je wel. Ja, maar ik denk als, als ze nu daar gaan wonen, dat ze het uh, een week volhouden. Ja, dat zal niet lang zijn. En nee, dan is dat... er de hele familie weg. Dus ja. ik snap wel dat ze ja. daarvoor ja, kiezen. Het is een moeilijke discussie, maar ik, ja, stoer dat zo iemand op die leeftijd gewoon al risico's durft te nemen. En uh, echt ook wijze dingen zegt. Ja. bizar gewoon. Ik zie het. Mijn dochter nog niet doen. Oh, respect voor mijn dochter. Maar ik bedoel nou, Is die nee, al 16? Nee, nee. Dus nee, nee, nee, zij nee, nee, nee, nog even. Nee, goed. Dus gisteren heeft ze een nagels gelakt bij, bij een cliënt. Mijn cliënt heeft bijvoorbeeld die in een rolstoel ligt. Niet kunnen bewegen. Wel kunnen lachen en kunnen communiceren met hun lach. Heeft ze nagels gelakt. Dan ging ze heel respectvol met die uh, cliënt om. Niet op een in die betuttelende manier. Dus ik nou kijk eens. Er is nog hoop voor de nieuwe generatie. <lacht> nou, niet zo negatief, hè. Kom op. Nee, hebben we nog leuke berichten? Wat is er mis met mijn generatie? Nee, ah, oh, kijk, hij voelt zich met af aangesproken. afgesproken. Nee, nee, nee. Er is niks mis mee, maar... Soms denk ik, we zijn zo druk bezig met het mobieltje. ik denk ik, van, hebben, jullie nog wel, hebben jullie nog wel ruimte voor ons? Wij oudere mensen. Nou, jij wel. Al, als jullie een mobieltje kopen. <laughs> kunnen, we, kunnen we chatten? Kunnen we sms'en? Is... Hoeveel sms-berichten heb jij? Ik heb, uh, heb uh, non-stop. Ik kan gewoon helemaal doorgaan. Ik ben ah, nu trouwens... Aan, ik heb een iPhone. De, heb je een, ik heb een iPhone? Een iPhone. Oh. moet moeten nog even zo'n kaartje in. Ik oh, dacht, oh, ja. ja. oh, wat een keuze is daar ook in die, in die kaartjes. Ook, mijn god, welk, welk mobiel of welk uh, provider, provider ja. moet ik nemen? En Ik weet totaal niet mijn belgedrag, dus dat moet ik gaan laten onderzoeken. Dat moet ik een heel team op laten zetten. Dit kan nog even duren. Ja, dat uh, ik zou, uh, ja. ja, ja, dat wordt heel wat. Dat wordt nog heel wat. En hey, wat valt er meer zo op in de? Ja, ik heb hier de de echt een heel grappig berichtje. Ja? Uh, de politie in Kavu Atoll. In, op de Malediven, je ja? heeft een kokosnoot gearresteerd. Ja? Omdat de vrucht hm? bezeten zou zijn. <laughs> uh, en het was een. Uh, er staat ook echt in het bericht best knap, aangezien het ging om een piepjong en nog onrijpe kokosnoot. Jonge, jonge. <laughs> om, om de levensgevaarlijke vrucht te bedaren. Uh, brachten ze een witte magier die gespecialiseerd was in het behandelen van zwarte magie. Ja? Uh, dit meldt uh, Miniva Nieuws. Ja? Uh, het slechte nie uh, nieuws kwam wel dat uh, de kokosnood niet te helpen was volgens de magier. Omdat er helemaal niks aan de hand was. Oh. Uh, ja, nu denken jullie waarschijnlijk waarom reageert de politie zo. Nou, Dat kwam omdat uh, de kokosnood uh, in, in dat land zeg maar, heel vaak gebruikt wordt. Met zwarte magie om uh, stem, oh. ja, stemmen te winnen. Ja. Beïnvloeden. Ja, precies. En het was rond een plek uh, waar ze gingen stemmen. Dus ja, dat was uh, een groot gevaar. En het mooiste vind ik nog wel het onderste van het bericht. Ja? Scholieren hadden het ding zien liggen en waren geschrokken van de tekst op de nood. Ja? Achteraf bleek het een onschuldige Arabische tekst te zijn. En toen dacht ik... Ja? Uh, onschuldig Arabisch. In Nederland was het zo... Anders oh, is niks aan de hand. Oh, wacht, het is Arabisch. Help! Ja, nee, dat zat ik ook mee. Kijk, Kijk, zie die tekst ook, en ik voel bij me mezelf al van. Oeh, wat zal dat, uh, dat betekenen? Nee, en uiteindelijk ja. denk je er al iets negatiefs. Maf is dat, hè? Ja, ja. je laat hem nu zien. Dan denk ik, dus moet je maar even op de, in, de Facebookpagina. Er zit ook een kruis erheen. En ik denk, oh, er zit een kruis erheen. Nou, dat is vast niet goed. Dat, dat, dat heb ik dan meteen een beetje. Straks van Meer Wetenswaarde gaan onder wat nieuws uit, uh, uit, uit, uit Zandvoort. Wat is er allemaal gebeurd en wat gaat er allemaal nog gebeuren? Man!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 And I'm trying to change your mind Left you multiple missed calls And to my message you replied Why'd you only call me when you're high? High Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker I Talking the same shite I need a partner Well, are you out tonight?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 Artic Monkeys en. Hou eens op die foto's. <laughs> ik mijn god. Heb je op een site gevonden? ik denk, Oh, ja, goed. Barbie Pop en Power Lipster in één. Zie ik je nou net? Ja, vertel eens. Kondig eerst even de plaat, Oh ja, even volledig. Want als we. Spans Dishooker ben ik ook helemaal niks meer. waren, dan gewoon. Uh, Artic you... Uh, why did you call me when you're high? Dus waarom bel je hem alleen als ik high ben? Ja, dus dan weet je van tevoren dat. Nou, ja, als, als, hij, als hij belt, betekent je zeker dat het onder invloed is. Uh, yeah. Ja, oké. Okay. Ja, oh, leuk, leuk contact zo. Misschien kan er nog iets meer uit voortvloeien. dan alleen uh, dat je de, de, de was buiten moet of de de, de ook buiten moet zetten of zo. Ik roep maar wat. Uh, straks wat de regio berichten, maar nu nog even wat uh, aparte berichten. Ja, nou jij had het net over rare foto's. Ja, en dit waar gaat ging over, het over. Dit gaat over. Uh, ik zat er gisteren toevallig uh, ook naar te kijken. Ja. Ik, ik hou er niet van, maar goed. Het zijn uh, allemaal van die vrouwen die aan bodybuilden en dat soort dingen doen. Ja. En dat, ...is steeds meer hip aan het worden... ...dat vrouwen heel erg gespierd zijn. Maar ja, het is echt gewoon... echt, echt breed. Ja, zeg maar. hoe? Is dat echt een foto van haar? Ja. voor mij een pop is dat hoor. Het ziet er echt uit alsof ze die ogen toch een klein beetje groter hebben gemaakt... ...dan normaal. Nou ja, goed. Uh, enge ja, foto's. Ik, ja, ik zal hem even op Facebook zetten. Dan kunnen mensen zelf ervan genieten. Ik denk dat je je openingslijn dan wel iets moet veranderen... ...in plaats van, hé, hey, heb ik je niet eerder gezien? Dat uh, volgens mij... Uh, oh, als je pas, een stoot van krijgt, Als je een stoot van krijgt, dat, dat, dat kan je echt helemaal rond je buik schrijven. Dus zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft op de radio. En allerlei dingen in de kranten lezen onder de afgelopen week hadden ze bij... Uh, uh, in Amsterdam, hadden ze bij de HEMA, hadden ze een nieuw soort catwalk hadden ze bedacht. De mensen die daar op straat liepen, kwamen, zagen in één keer de modellen van boven naar beneden lopen. In plaats van gewoon op straat zo lopen, liepen ze van het pand gewoon af. Dus dat noemen ze geloof ik uh, airwalking. En een agent die er voorbij liep, die had zoiets van... Hoi. Hey. Ik als agent zou ik zeggen, wauw, respect man. Hoe, hoe, hoe doe je dat? agent zei van, heb je hier een vergunning voor? <laughs> Jezus. <laughs> Jezus dat echt, die is niet, totaal niet beïnvloed, of beïnvloedbaar als, uh, als man op vrouwen, weet je. Die, die, een mooie vrouw komt naar beneden lopen. Met een gezicht naar beneden. Dat, is ook wel iets, dat vind ik wel heel stoer gewoon. Ja. Ik bedoel, en ziet er ook nog mooi uit. Heeft mooie kleren aan. En die agent zegt, heb oh je wel een vergunning hiervoor? Ik, ja. Maar sommige agenten zijn echt fanatiek. Ja, dat lijkt Weet? wel. Echt dat je denkt van van die momenten. dat iedereen zo zeggen... Wat de fuck. hebben zij zoiets van? Nee. Ja, dat mag niet, hè. Ja, dat mag niet. Nee, nou, nou, de vergunning is echt heel belangrijk, wist je al. Nou, als dus het blijkt dat ze daar geen vergunning voor nodig hadden. Dat vond hij heel raar natuurlijk. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig overal een vergunning voor nodig. En uiteindelijk mochten ze gewoon doorgaan met een, uh, met een uh, mode show. Ik vond het creatief. Dus, het uh, ja, erg leuk. Dus zaterdagmorgen naar deze plaat. de regio berichten. Misschien wat later dan je gewend bent, maar dan blijf je gewoon even wat langer luisteren. Helemaal geen punt natuurlijk, hè. Dus even kijken. Synthesizes komen regelmatig voorbij. In combinatie met gitaar. Capital Sides. Kangaroo. Chord.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 Thank A kangaroo Court uh, van uh, Science. Capital Science. Ja. ja, precies. Ik was het even vergeten. Maar nee, rustig aan. Nee. We hebben het nieuws uit Zandvoort. Ja, um, Nou? Ja? ja. maar. Zeg het ja. maar hoor. Ja? Mag ja, het? Doe het? Ja? maar. Ja? maar. maar. Uh, voor de kust van Zandvoort, nabij standpaviljoen Talassa, nummer 18, is woensdagmiddag een zwemmer helaas verdronken. Een man, een 57-jarige Duitser, is bij Beach Club 10 in zee gegaan en vermoedelijk onwel geworden. Ter hoogte van Talassa werd hij door omstanders uit het water gehaald... en door ambulancepersoneel is reanimatie in gang gezet. Helaas bleek het te vergeefs en, en al snel te plaatsgekomen... gekomen. Um, traumahelikopter kon onverrichte zaken terug naar de ba zijn basis. Ja. De politie Triest. roept wel getuigen op van het... Uh, um, Slachtoffer, ja, of als slachtoffer slachtofferhulp willen... kunnen ze bellen met politisch antwoord... op 0900 8844. Oké. Okay. Nou, ja, het is triest. Maar ja, goed, soms kan je er niks aan doen, denk ik. Je gaat iemand de zee in. Als die iets krijgt in zee, ja. Maar moet ik eerlijk zeggen... Komt de kant ik, ben, op? ik ben vaak aan het surfen. Ja? En dan staan er best wel flinke golven. En dan zie ik af en toe... zwemmers. Die zie ik gewoon... Dat ik denk van, nou, ik lig op mijn surfboard met wetsuit aan en alles. En ik lig vrij ver naar achter. En dan komt er gewoon zo even een zwemmer langs. Okay. Zonder wetsuit zonder iets van een drijfmiddel. Yeah. Nou, ik heb het wel eens gehad dat ik aan het surfen ben, kramp kreeg. Yeah. Ja, ik klim op mijn surfboard en je ligt even. Nou, je yeah. zorgt dat je een beetje van die kramp afkomt. Of je peddelt terug naar de, naar de kant. Yeah. Maar als je dat krijgt en je bent daar aan het zwemmen en je kan niet eens staan. Ja, dan heb je echt een probleem. Yeah. En dat beseffen heel veel mensen niet, maar. Ik ben een goede zwemmer. Ja, dus ik heb wel... uh, mijn A-diploma. Ja, precies. En ik, ben, ik heb wel eens een beetje wild gedaan met mijn vrouw in het zwembad. En, uh... Ik kan al wat aan. Ik heb het ooit zelf ook een, serie, een periode gehad. Of een, een situatie gehad dat ik echt best redelijk ver de zee uitzwom. En toen was er ook een golf, ook groot, wel hoog. En toen geef ik dacht ik: van nou, ik moet dan maar terug. En ik moest mijn best doen om terug te komen. Ja. Dat was een ziek idee. En toen raakte ik bijna in paniek door mensen die aan de kant zeiden: Kom op en je kan het. Ik dacht: Oh mijn god, wordt nu echt serieus. En toen dacht ik: Nou, dat gaan we niet zo vaak meer doen. Zover uh, als, uh, als het water zo hoog is, als de uh, golven zo hoog zijn. Nou, ik zal even, nog even wat meer uh, berichten geven. Onder andere, ik zal de woningmarkt even vlot trekken. wordt naar AM wonen. Er is een projectontwikkelaar die 67 woningen bouwt. Bij het Louis Davis Carré, oftewel de LDC-woningen. Die gaan dit weekend in de aanbieding. 8% omlaag in prijs. En misschien een beetje uh, vervelend voor mensen... die alleen eerder een woning hebben gekocht. Denken, wat de fuck man, ik heb 8% te veel betaald. Ja, maar die hebben de eerste keuze gehad. Hè. Die hebben gewoon uh, zeg maar een beter uitzicht... of net even mooier, of een hoekwoning. Of... Maar goed, die kan dus nu binnenkort bij de, de open dagen. Uh, de nieuwbouwdag duurt... Uh, kijk, is 28 uh, september. Het uh, duurt van 11 tot, 5, van 5 tot 15 uur. En dan kan je gewoon even rondlopen. Uh, oh. Zelf uh, zijn er appartementen vanaf 175.000... En er zijn ook, er zijn ook nog, nog Heerhuizen, die zijn 280.000 euro. En er zijn er nog maar 20 verkocht, totaal van de 67. Dan zei je: denken, wat raar. Want meestal, als je een, een, iets gaat bouwen, moet je zoveel van tevoren verkocht hebben voordat je gaat bouwen. Maar de gemeente had het afgedwongen: zo van, nou, jullie krijgen een vergunning om te bouwen, maar dan moet je ook echt doorzetten. Dus uh, ja, nou, zit... ik, ja ik, ik ga er denk ik wel even kijken, want ja. ik ben druk op zoek naar een nieuw huis. Oké. Okay. Dus, uh, en ik wil ook kopen, dus. Uh... Ik denk dat het een mooie tijd is. Vooral als je een starter... Ja. En je, hebt een beetje, je moet wel een beetje geld hebben. Want je moet dan een hypotheek krijgen, niet meer. Dat is jammer. Nou, nou ja? Ja, ik heb natuurlijk een vaste baan. Dus dat scheelt wel. Oh, ja. Toen ik nog geen vaste baan had, toen kreeg ik inderdaad... Toen kon ik net een garagebox kopen. Dus ja. dat, uh, maar het... als je een vaste baan hebt, dan kun je nog wel, uh, wel aardig leuk shoppen. In jouw geval is dat helemaal geen punt. Niet? Je hebt geen auto. Je hebt een motor. Je zet die motor in de garagebox Die je gaat daarnaast liggen slapen. Ja, ook na, klaar? Ook na, ja. Klaar? Maar ik heb ook een auto. Dus oh. ja, dan wordt het wel heel... Uh, oh ja dat wordt wel heel lastig, dan. Oh goed, nog meer berichten. Maar je kan in de auto slapen. In de auto, dat was ik even vergeten. Dat kan ook, ja. Uh, ja gisteren, uh, ja, woensdag. Het yeah. ligt een beetje aan wanneer je de krant leest. Yeah. Uh, is de, in de Kerkstraat een winkel geopend met allerlei gadgets van digitale spelletjes. Level Earth Up Merchandise heet de winkel. Yeah. Uh, het gaat van, van Mario Bros tot de allernieuwste spellen. Eigenaar is Marcel van Kuik, yeah. uh, die in het verleden de CD-shop. Boven in de straat explodeert. Explodeer, ja, ik weet, wat wat weet het woord is dat? Ja, Ik heb ook wel eens een cd gekocht. Vroeger? Vroeger. Ja. Ja. CD, ja. Wat is een CD? CD, ja. Ja, cd, jongens, dames en heren. De nieuwe generatie. CD is nooit <laughs> weer gehoord, hè? Maar is dat zo'n heel grote zwarte schijf? Nee, dat is nog lang geleden. Dat is een lang speelplaat. Maar goed, je kan daar nou ja, naartoe daar kun je alle dus alle, alles op Alles op gamesgebied ja? kun je daar uh, kopen. Van uh, de games tot aan uh, de, de, de, de poppetjes en de, de merchandise. Oké, okay, grappig. Het is maf dat daar ook nog een markt voor is, hè? Dat, dat, dat is een van de weinige mediamarkt. Zeg maar uh, cd's en, en dvd's, dat is helemaal ja, dat is weg. weg. Maar games is echt nog een hele grote markt. Maar grappig, ook gadgets. Ik heb ooit dus bij het Groot Vuil een... Uh, ik heb mij een limited diction box gevonden... zonder cd daarbij. wel van een of andere spel. Waarschijnlijk zo moet ik even op nadenken welke spel het was. En dat heb ik op Marktplaats gezet. Nou, binnen twee dagen had ik het verkocht gewoon. gewoon ja. een, een poppetje was het of een ja, beeld. Ik, ik heb zelf altijd zoiets van... Nou ja, ik koop wel... Zeg maar, als dat spel, als de volgende uitkomt, koop ik wel dat voorgaande deel. En dan yeah. heb je voor twee tientjes het spel. Yeah. Maar vrienden van mij kopen gewoon die, die pre-orderen zoals je dat noemt. Ja, dat ja, ze gewoon ja. van tevoren bestellen. En dan, want dan krijg je wat extra dingetjes erbij. Die betalen dan gewoon soms 150 euro voor <laughs> een of andere limited edition. Van yeah. een spel wat je in uh, 15 uur uit hebt gespeeld. Dat ik echt denk van Ma, ja. ik vind het, uh, die zijn heel, heel snapje. Die zijn helemaal in het moment. Die denken ja. van nu, nu leef ik en nu wil ik het hebben. En als je het volgend jaar hebt, dan denk je: ja, man, dat is zo geweest. Is is helemaal niet meer hip. Ja. ja. Uh, het, het is ik, wel mooi. Dit is wel goed voor de markt. Ja. Als we het over de markt hebben, de biologische markt. Dan hebben we het laatste bericht. Dat, uh, ja, het staat natuurlijk op de Raadhuisplein. Iedereen heeft erop gereageerd. We moeten er niet samen gaan. De gewone markt op woensdag en de biologische markt moeten niet samen. Het is toch compleet verschillend namelijk. De biologische markt betaal je niet heel weinig. Dan betaal je gewoon wat meer voor een goed milieu. En de gewone markt, daar kan je het ook voor habbekrats kan je allerlei dingen kopen. Dus die moeten gescheiden blijven. Heel veel inzendingen die er mee eens zijn. En, uh, nou, dus, ja, we zullen het zien in de toekomst natuurlijk. Tot zover de Zandvoortse berichten Ik we even kijken wat ik in godsnaam in die cd spelen. Oja, oh Paramore! Jans Beentje. ...als de vorige, Into You, beetje. Het is, het, is, ja, het is grappig, dit. Eend is... van, ja, Eend van. Ik zou zeggen... Nou, precies. Het schijnt dat er meer lol komt in de, in, in de, te, de teksten, de speeches die uh, onze koning gaat uitspreken... Meer, meer lol. Meer lol. Hij heeft namelijk het speech writers, heeft hij aangetrokken. Uh, onder andere iemand die ook uh, meer uh, ja, grappige dingen heeft geschreven in het, in het verleden. En, uh, die van Lieve Marianne, hoe heet die? Uh, ja, die zou die aanmaatschappen. Ja. Nee, ik denk dat Willem-Alexander dat niet gaat doen. Dat vind je nou niet meer te ver gaan, Maar er moet wel een beetje humor in komen. Omdat hij denkt, van, ja, het, ik moet mensen ook kunnen raken. Inspireren. Ik wil zo'n dus hele statige tekst wat uh, beter. Ik zal jarenlang lang hebben uitgekomen. Uh, uit Kruim, ja. ik zeg, ook niet netjes. Maar wat ze heeft uitgesproken, dat, dat boeide niet echt meer. Nee, maar Moet het anders. was wel hoe... Je trekt D. En Willem-Alexander zou niet hetzelfde moeten proberen nee, te doen. Want nee, dat is niet nee. Willem-Alexander. Dat klopt. Dat maar hij klopt. moet ook weer niet zo... Amicaal worden. grappig worden. Nee, ik moet niet amicaal worden. Nee. Maar, maar goed, deze speech schrijf Ik heb toevallig vandaag iets over zullen lezen. Die uh, was wel verbaasd dat hij werd gevraagd. Maar hij heeft ook voor... Uh, uh, Jorisma heeft hij ook wat dingen geschreven, geloof ik. Dus uh, hij heeft heel veel dingen gedaan. Dus ik ben wel erg nieuwsgierig hoor. Dat uh, dinsdag. Hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat uh, gaat gebeuren. Hij was afgelopen week ook weer in het nieuws. Omdat hij namelijk de... Met het droomboeken in uh, ontvangst nam. Bij Lucky TV hadden ze daar weer een mooie versie van gemaakt. Uiteraard, <laughs> oh, uiteraard, uiteraard, uiteraard. Lucky TV, waar is dat ook weer van? Lucky TV is uh, bij de wereldwijd door als laatste de, bij stukje. Door, de wereld, door, ja. Heb je, heb je ja. het gemist? Ja, ik heb het gemist. Deze week was het voor het eerst. Ja, ja. Ja, ja, maar ik, ik was zo vergeten dat het bestond. Ja, ik heb het ook helemaal niet gemist. maar toen zag ik ik oh ja, deze man is dat die 500.000 500. euro per jaar. Dik en dubbele dik. Gewoon waard. Is, is haar haar korter geworden? Ietsje. Ietsje. Ietsje korter. En, en is hij iets minder chic gaan kleden, want dat gebeurt ook steeds meer een beetje, volgens mij. Uh, daar ben ik niet op gelet eigenlijk. Oh. Nee. nee, sorry, ik heb er wel eens een paar keer zitten kijken. Onder andere was er één aflevering, dat ging over een man die eigenlijk een beetje geobsedeerd was door allemaal Joodse meisjes, die in de oorlog zijn uh, vermoord en uh, op zijn gebracht. En sommige Joodse meisjes hebben eigenlijk nooit een naam gekregen. Dus die heeft een boek uitgebracht met al die Joodse foto's erin met namen erbij. En um, daarna heeft hij, nou brengt hij een ander boek uit. En daar komen de verhaal achter de meisjes tevoorschijn. Alleen, de manier waar het op, hoe het gebracht, dacht ik van... Oh, dit is op het randje van sensatie. En ik, weet het niet. ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik bedoel, het is heel erg wat er gebeurd is, maar het, lijkt, het wordt ook nog zoiets van... Het is zoveel jaar geleden. We kunnen er nu naar kijken met zo van... Oh, jeetje, dat is wel heel erg. Ik krijg, betrap mezelf erbij dat ik denk van... Hm, nee... Ik krijg er dan toch een beetje een onfris gevoel bij. voor mij moet je dat toch een beetje laten rusten. Dat is een, een, een, een beetje een pluizen. sensatie. Uh, het is een beetje een sensatie. sensatie denk, het is wel heel erg. Ja, het is heel erg. Maar ik denk, ja, momenteel zijn er ook heel veel erge dingen in de wereld. Het is mooi. Een veilig gevoel om naar iets te kijken van 60 jaar geleden, weet je wel. Waar je niks meer aan kan doen. Maar dat vertaalt dan. Dat verbaast me toch altijd dat je heel ernstig nieuws hebt. En dan komt er een, een VMA. Waar uh, video music awards yeah? Waar dan een of andere uh, vrouw uh, Half seksistisch, uh, half uit het kleden gaat yeah? En dat is dan groter nieuws Dan zie je die. Ja, <laughs> dat... ja, het moet allemaal hap klaar zijn En even snel, je moet het even op je Kunnen ze swipen en je denkt, oh dat was best wel interessant En weer iets anders dus ja, dat, dat is, Maar goed, de wereldrijd Ik, ik heb best wel zitten genieten ja, ja nou, je moet het erop pakken. Het, uh, alles hoort er niet bij. In het, uh, in het leven. Uh, het is uh, tien minuten voor uh, negen. Straks, ja. heb je, had je nog iets, uh, iets korts? Nee, ja, uh, gooi, gooi nog maar even. Ik heb wel in een, een stukje muziek. Een stukje muziek. Nou, dat kan ik wel even realiseren laten. En een stukje muziek te doen. Ja, nee we, gaan, nee, we gaan die discussie niet weer aan. We hebben het vorige week hebben we het laten van horen van naast elkaar. Nee, hou op, zeg. <lacht> even het al gehad Het lijkt erop, ik weet het. Het zijn altijd twee Nederlanders. de staat Devil's Blood is de nieuwe single zij gaat erop los. En zij gaat erop los. Een leuk filmpje wat straks ook op Facebook geplaatst wordt. Kijk even op Tobak Leeft. Wacht even. Ja, dit is, is nog beter dit. Ja, wordt wel een, hij, wordt, hij wordt een beetje te hoog. Ja, maar dan wordt het gewoon een verhaal. Ja, maar dit kun je ook, uh, kun je ook anders. Uh, je kan ook zorgen dat, dat de stem goed blijft. En ja, goed. Dan je, je bent meer uh, van de techniek, dat weet ik niet. <laughs> ik ben gewoon van sneller of langzamer. Zover dus de laatste single van De Staat. Die heet Devil's Blood. En uh, Airwolf zit erin. <laughs> Zo er hoor ik elke keer weer de Airwolf. Doe, doe, doe even je, je effectje. De effectje? Oh, ja. het, het retro effectje. Het van retro effectje van het bandje af. Wat ik pas geleden, ik ben alle ba oude bandjes binnenkort daar meer over. Want ik ga natuurlijk ook heel veel oude bandjes laten horen op de radio. dat je er helemaal, allemaal doodziek voor wordt. Want dit is namelijk mijn jubileumjaar. Ik zit hier nu 20 jaar bij CFM. Nou, ja, ik ben echt een hele oude man, dat wist je niet thuis. En op die bandjes vind ik dan allerlei leuke effecten. Zoals een, uh, een jonge man destijds die zegt van, hallo Wilco. Nou, ik heb hier een effect voor je opgenomen. Uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Kijk maar even. Ik start er nu. 1, 2, 3, start. Het is echt zo'n jaren tachtig geluid dit, hè? Yes, leuk dit. It is een Pink Floyd wat je nu hoort. Met onweer eroverheen. Dat heeft hij al met een bandrecorder. En ik zet het echt bij elkaar geplakt. Het klinkt een beetje als een, een phaser met, een, uh, met, met iemand die aan het scratch is. Uh, zoiets is het volgens mij. <laughs> nou, volgens mij heeft hij drie dingen of vier dingen tegelijkertijd klaargezet. en zo, maar nou, Dan eerst dat, dan dat, en dat, en dat. En dan krijg je zo'n geluid. Nou, ik denk ja, wel. tegenwoordig is het gewoon klik, klik, klik. Klaar? Ja, nou ja, zeg. Jonge man. Toen is er bij de hand. Deze, man, deze jongen, destijds nu 60, uh, ja, ja, zestiger denk ik. <laughs> Roep me wat. Die heeft daar gewoon de hele middag aan zitten knutselen. Ja. Nou, respect voor hem. Ja, ik zal binnenkort een mailtje sturen van... Hé, hey, ik gebruik eindelijk je geluid. Na 30 jaar. Ja. <laughs> ik heb er toch wat aan. <laughs> ja, ik heb er toch wat aan. Even tijd voor uh, dierennieuws. Zullen we het zo maar even noemen eigenlijk. Ja, ja. is goed. Ja, een man uh, uit Brazilië. Is die gaat er trouwen ja? met een geit. Met wat? Een geit. Nou, nou dat is wel weer eens wat anders uh, ja. Hij vindt... Een vrouw. Uh, de de 74-jarige man vindt de uh, Carmelita... Yeah? Zo heet de, de geit. Yeah? De ideale vrouw. Want ze praat niet. Yeah? En ze wil ook geen geld. Nee, oh, oké. Okay. De gepensioneerde heeft de bruiloft uh, gepland op 13 oktober. En uh, ja, daarna zal natuurlijk een, uh, een groot feest uh, gegeven worden. Yeah? Hij geeft wel aan dat het... Uh, een, hoe noem je dat? Plat plat plat plat oh, platonisch, uh, platonisch. is. Ja, geen seks, want dat, dat, is dat, komt, seks, dus ook, dat want, komt als man zijn meteen niet op. En hoe zit het met de seks dan? Ja, maar nee, dat, dat is absoluut niet zijn bedoeling, want seks is om kinderen te krijgen en dat gaat toch niet lukken. En, wat uh, wilde ik zeggen, uh, heeft hij heeft ervaring naar ervaringen met vrouwen of zo, dat hij daarvan met de geit gaat? Dat staat er niet bij. Het staat wel bij dat uh, Geit de trouwjurk heeft opgegeten. Ja, maar de vraag is wel, bij het, uh, bij het huwelijksfeest wordt er dan nog iets geslacht? <laughs> Kijk, ja, dat ze zich niet vergissen dan. Dat ze op een gegeven moment gewoon zeggen, maar Geit gaan slachten in plaats van een koe. Dat ze denken van, hé, hey, waar is hij eigenlijk? Waar ik mee getrouwd ben? Oh, je bedoelt die ene oh, ja, Geit? Ja, ja, ja, ja, ja. Die, heb, die ligt daar nou op tafel. Wat, floppy? Nou ja, goed. Ja, hij zit me aan te kijken. Maar ik weet niet wat je bedoelt, maar... <laughs> mensen thuis bereiken, wat ik bedoel. En ik heb nog meer dierennieuws. nieuws. Een hondenliefhebster uit Den Haag was helemaal tegen een sluiting van een uitlaatveldje uh, aan de Valkenboskade in Den Haag. En ze nou ah, ik ben er helemaal tegen. Ik ga handtekeningen verzamelen. Ze heeft 834 handtekeningen inge in in verzameld. Die heeft ze bij de gemeente ingeleverd. En de gemeente ging dat onderzoeken. Die had schrijven van, hé, hey, kijk, zie je dat? Dat is dezelfde tekst. En die handtekening lijkt ook wel een beetje hetzelfde. bleek uiteindelijk dat ze maar acht gegaren had gevonden die er tegen waren. Die heeft ze allemaal gekopieerd. De handtekening hebben ze een klein beetje vervast. En uiteindelijk heeft ze er dus 834 uit weten persen. Heel creatief. En je begrijpt al dat uitlaten gebiedje. Dat gaat gewoon verdwijnen natuurlijk. Dat snap je wel. Verder nog het nieuws over dat die tijgenmug. Weet je wel? Die tijgenmug die toch... Nee. Uh, ja, deze zeg maar... Waar we toch met z'n allen heel erg bang voor waren. En dat, heb jij hem? Nee? Nee, ik heb, ik heb hem bijna. Nee, ik, wacht, ik heb hem bijna. Ja. Geen paniek erover. Dat schijnt allemaal wel mee te vallen. Er uh, was namelijk een dame in, uh, in Amsterdam. Die had namelijk ook een, een mug in haar uh, appartement rondvliegen. En die had zoiets van, dat is er één, dat is er één. Want mijn, mijn, mijn vriend, die werkt namelijk bij zo'n zo bandencentrum. En daar komen ze mee, mee hè, met die banden ja. uit het buitenland. Dus uh, ze zegt van, oh, ik heb doodgeslagen. Uh, de foto van gemaakt, laten onderzoeken. Was het geen tijgermug. Het was wel iets wat erop leek. Maar het was een ander soort streepje. had een ander motiefje op zijn rug. Het was geen gevaarlijke mug. En nu zijn al die muggen die ze bij die bandencentrum hebben. Uh, gevonden, onderzocht. Geen één had de dodelijke virus bij zich. Dus. Zijn Hollandse muggen eigenlijk, hebben die een profieltje? Een ja, die hebben een, een patroontje. Die hebben, ik heb ik nooit Mar op gelet. Mart Mar Visser heeft het ontworpen, geloof ik. Life can be so fair. Let it go, all along. Spirit